Met het de Arabische Liga legt Syrië vandaag waarschijnlijk een reeks economische sancties op. In de ontwerptekst van de Liga worden alle transacties met de Centrale Bank van Syrië verboden. Verder worden vliegtuigen van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. De goede bevroren en hoge regeringsambtenaren krijgen een reisverbod. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket... en de verwachting is dat de vereiste tweederde meerderheid wordt gehaald. Zelfstandigen zonder personeel moeten zich verplicht verzekeren tegen onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat zei Ser Kroonlid Ferdinand Grapperhaus in Nieuwsuur. Uit de onderzoek blijkt dat veel zelfstandigen slecht verzekerd zijn. Volgens Grapperhaus lopen de inkomsten van zelfstandigen terug en is er sprake van verborgen werkloosheid. Hij pleit voor een sociaal vangnet. Indien nodig kunnen ZZP'ers dan net als mensen in de loondienst de verzekering aanspreken. Minister Kamp laat onderzoeken waarom zo weinig ZZP'ers zich verzekeren. De Duitse politie heeft ook vannacht zijn handen volgehaald aan activisten die het kerntransport naar Goorleben willen verhinderen. Zeven Greenpeace-activisten hadden zich vastgeketend aan de spoorrails bij Lunenburg. Na zes uur werd besloten de 10 meter rails waar ze aan vast zaten volledig te demonteren. Dat er een vervangend stuk rails was geïnstalleerd kon de trein verder. De hoogste bevelhebber van de NAVO in Afghanistan heeft condoleances overgebracht aan Pakistan. De Amerikaanse generaal Allen beloofde ook dat er een diepgravend onderzoek komt naar de NAVO-luchtaanval van gisternacht. Waarbij volgens Pakistan zeker 25 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Pakistan is woedend over de aanval en heeft Amerika opdracht gegeven een legerbasis binnen twee weken te ontruimen. Op beveiling in Parijs zijn honderden tekeningen en boeken van Kuivje verkocht. In totaal bracht de veiling ruim 1,8 miljoen euro op. Volgens het veilinghuis werd het voor een waterverftekening van een scène uit het geheim van de Eenoord het meest betaald bijna 170.000 euro. Het weer bewolkt en overdag neemt de wind toe en vocht vanuit het westen regent bij een graad of 11. Dit was het NOS journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 I can't <laughs>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 Let's come together It's wrong Denk dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je dan, wil dan, wil dan, wil dan. Staren wordt stil van stil van, stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je wil dan, wil dan, wil dan. Staren wordt stil van, stil van.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 ik lijk misschien maar goed, maar je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus had je zien wat ik bedoel? Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ei, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ei, hey, hey, hey, hey, hey. ei, hey, hey, hey, hey, hey. Ik denk aan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 Get yeah, Would we'll die.